Op het tennistoernooi van Rotterdam heeft Roger Federer zijn eerste partij gewonnen. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg de Fransman Mahu met 6-4, 6-4. Federer is direct geplaatst voor de kwartfinale, want zijn tegenstander in de tweede ronde, de Rus Yuzhny, heeft zich met een blessure afgemeld. Behalve Federer wonnen ook twee andere favorieten vandaag hun eerste ronde partij in Rotterdam, Thomas Berditsch en Juan Martin Del Potro.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 Goedenavond, in de Champions League worden vanavond dus twee wedstrijden gespeeld. Eentje is er al afgelopen, Zenit Sint-Petersburg Want thuis met 2-1. staat hier Volgens mij was dat 3-2 van Benfica. Maar veel interessanter is het duel dat nog bezig is. AC Milan tegen Arsenal, Roland van der Geer, ja, is het eigenlijk nog wel interessant? Ik zie net een tweet van Josie Door die schrijft... Arsenal is struggling en dat is een waarheid als een koe. 3-0 staat het achter tegen Milan in San Siro. Na 56 minuten Ruststand 2-0. En net kort na rust Robinho met zijn tweede met de 3-0 tussenstand. En Arsenal heeft tegen Milan niets te vertellen. En inderdaad, Zenit won thuis met 3-2 van Benfica. En dan een niveautje lager in de Europa League. Spelen morgen vier Nederlandse clubs hun eerste wedstrijd na de winterstop. Ajax heeft er in de moeilijkste tegenstander geloot. Manchester United moet namelijk uitgeschakeld worden. Wie, wie is de favoriet? Wij uh, natuurlijk. Kijk aan. <laughs> nee, ja, dat is duidelijk. Uh, Manchester uh, is vorig jaar uh, fin uh, verliezend finalist van de Champions League. Naast Ajax komen ook AZ, PSV en FC Twente in actie. Ze komen allemaal langs het komend uur. Ja en dan Glasgow Rangers. De roemruchte Schotse club staat op de rand van de afgrond. Serge van betaling is aangevraagd. Een faillissement ligt op de loer. This is Rangers. Ja, correspondent Aijen van der Horst vertelt straks over het sentiment in Schotland. En tot slot aandacht natuurlijk voor tennis in Rotterdam. Rotje Verderer kwam daar vanavond in actie voor zijn eerste ronde. MUZIEK nog even naar Ronald van der Geer. Uh, AC Milan tegen Arsenal. Op papier zeiden we nog eerder op deze avond. Weet je nog van nou, ja, ja uh, winnaar is moeilijk aan te wijzen. Nou, die is er nu wel, denk ik. Ja, het is een richtingsverkeer. Je vraagt je echt af of Arsenal meedoet aan deze wedstrijd. En dat was eigenlijk vanaf het begin al het geval. Als we het allemaal even neerzetten. AC Milan-Arsenal, achtste finale van de Champions League. Men wil naar de kwartfinale en Milan heeft het zo lastig tegen Engelse tegenstanders. Drie keer al uitgeschakeld op rij. Nou ja, tot vandaag dus. Met in de basis Zeedorf en Van Bommel aan de ene kant en Van Persie aan de andere kant. Het verhaal Zeedorf, die vandaag zijn honderdste Champions League wedstrijd speelde, was snel klaar. Spierblessure vervangen door Emmanuel Emanuelson, die het prima doet. Tot nu toe. Het ja, hele elftal draait dus een tierenlier. Na een kwartier Boateng schot rechterkant op gebied, Fantastisch. En daarna twee goals van Robinho op aangeven van Ibrahimovic. En nu probeert Arsenal het wel met een corner vanaf de linkerkant. Maar is het eigenlijk makkelijk boksen voor Abiati. En dan komt Milan weer terecht in de positie waarin het zo uh, lekker verkeert. Namelijk afwachten en counteren via Emmanuel Son Robinho. En uiteindelijk nu een schot dat voorlangs de goal van uh, de Engelse gaat. Van Boateng was het, dacht ik, die mee opgekomen was. Of was het uh, Nocerino? Ja, die laatste was het. Nou ja, de bal gaat in elk geval voorbij aan de goal van de Engelsen. Daar waren Robinho dus twee keer wel doeltrof en uh, Prins Boateng ook. En dan zijn er nog tal van mogelijkheden geweest voor uh, Milan... om de scoren nog veel, veel hoger te doen uitvallen. En Arsenal, het komt er echt niet aan te pas. Het is nauwelijks in staat om Robin van Persie te vinden. In de eerste 45 minuten stond hij daar alleen voor in... Inmiddels heeft hij in het tweede bedrijf gezelschap gekregen van Thierry Henry. Maar ook die kan het verschil tot nu toe niet maken. En het is voor Arsenal van groot belang met die return nog in het vooruitzicht dat er in elk geval een goal wordt gemaakt. Maar het lijkt erop alsof Milan denkt... wij zijn druk bezig met die kampioensstrijd met Juventus. Juventus komt over twee weken op bezoek. Het zou makkelijk zijn als we tussendoor even een makkie hebben tegen Arsenal. Zo lijkt het en zo is het ook tot nu toe. Want Milan speelt met Arsenal en staat met 3-0 voor na een uur spelen.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 Wow. Maria Mena. Het is uh, acht minuten over tien. We gaan uh, naar het ABN Amro tennis Want de bezoekers uh, bij het toernooi uh, hebben tot vanavond geduld moeten hebben. Maar om half acht was het zover. Toen betrad Roger Federer het centercoord in Ahoy. Dat op zich uh, is al een bezienswaardigheid. Hij speelde tegen een Fransman, Nicolas Mahu. En Federer rekende in twee sets met hem af. Mark Brasser heeft het allemaal uh, bekeken. Ja, hoe was zijn ontvangst, Mark? Ja, ontvangst was, was fantastisch. Er is zojuist een persconferentie geweest van Roger Federer. En daar zei hij ook van ja, een geweldig, een groots onthaal. En dat, ja, dat deed hem toch wel wat. De binding met dit toernooi, met Federer, hij heeft, hij heeft wel iets met dit toernooi. Als 17-jarig jongetje kwam hij hier. Toen stond hij ergens rond plaats 150 op de Wereldrang. Hij deed hij voor het eerst mee. Hij heeft het toernooi een keer gewonnen. Ja, hij vindt, het, hij vindt het lekker spelen. De tribunes zitten vol. De mensen zijn aardig. En hij begrijpt alleen niet zo goed. dat is dan wel weer grappig. Hij zegt ja, ik heb het idee. Nee, dat eh, iedereen komt van, ja, we willen nog één keer Roger Federer zien. Maar ja, hij zegt, misschien ga ik wel gewoon door... en dan sta ik hier volgend jaar weer. Dus dat gevoel wat bij de mensen leeft, dat heeft hij zelf eh, niet zo. Wat wel mooi is, en dat bleek net ook in de persconferentie... 9952 mensen vanavond in, in, in de Ahoy. Eh, de eerste keer dat Federer hier weer speelt. Eh, een, een toeschouwersrecord. Ik bedoel, de, de Ahoy is natuurlijk eh, pas verbouwd. Je zegt eh, 9952? 9952 oh, mensen, oh, okay, bijna 10.000 ja. 10 mensen. Ze waren er vanavond uh, in de Ahoi. En, en, en inderdaad, het gevoel inderdaad, uh, ja, ging hier rond in de Ahoi. Uh, die mensen zijn hier omdat ze nog één keer graag Federer uh, ja, willen zien spelen. Uh, en, en dat is iets dat ze later nog tegen hun kinderen kunnen zeggen. Misschien, nou, papa en mama hebben vroeger Roger Federer nog zien spelen. Dat gevoel heerste er vanavond. Het, het, de ontvangst was geweldig. Uh, staande ovatie bijna. De partij op zich was niet zo heel erg indrukwekkend. Hij speelde tegen Nicolas Mahu. Nou, dat is een Fransman die ook wel graag van. Uh, korte punten houdt, die veel aanvalt, die er goed op indoorbanen uit de voeten kan. Dus het werd, uh, ja, de service was heel belangrijk. belangrijk. Korte rallies. Uh, 6-4 en 6-4, twee keer een break, zowel in set 1 als in set 2. In Het voordeel ja. van Federer, 1 uur 7 minuten geloof ik, duurde partij. Dus qua tennis was het niet heel aantrekkelijk. Er zaten wel aardige rallies bij, maar meer het gevoel, de mensen morgen bij de koffieautomaat tegen hun collega's van, wij hebben gisteravond ja. Roger Federer gezien. Dat, ja. da, daar ging het om. Uh, ik ben, ik ben uh, afgelopen oktober ben ik naar Charles Aznafou geweest in het Olympia in, in Parijs. De, de man is 87. Dat is nog wel een beetje een leeftijdsverschil. Daar had je dezelfde sfeer. God, die, die man leeft nog. We willen nog één keer Charles Aznavour. En zo was het vanavond hier ook met Roger Federer. Ja, alleen uh, Asteroen-Zink beter. Die, die, ja, en, ja. En, en ja, dat is inderdaad Toch waar. Toch wel. Ja. Ja. Uh, ja. Even, ik hoor net applaus. Wat is er momenteel gaande? Ja, de, de, de, de tweede avondpartij tussen Nicolai Davidenko en Paul-Henri Mathieu. Eh, interessante wedstrijd. Leuke wedstrijd. Dat zijn dan weer twee spelers die graag achterin blijven. Vanaf de baseline spelen. Dus wel in deze wedstrijd wel heel veel lange rallies. Partij duurt daardoor ook nou, nu ruim 1 uur gespeeld. Bijna net zo lang als de partij van Federer. En we zitten pas aan het begin van de tweede set. De Davidenco de, uh, de eerste set gewonnen met uh, 6-4. Om nog even op Federer terug te komen, Robert. Uh, ja, hij zou eigenlijk morgenavond spelen. Zo Richard Kraatschek dat bedacht. We laten Federer woensdagavond beginnen. Want dan speelt hij donderdagavond. En dan speelt hij vrijdagavond. En dan speelt hij zaterdagavond. Tenminste, als hij wint. En dan speelt hij zondag in de finale. Verkoopt we hij wel lekker veel kaartjes voor die dat avond? Dat verkoopt lekker Nou ja, je ziet ja. het effect vanavond. Hè, meteen uh, 10.000 man bijna uitverkocht. Huis, nee, ik en, ik ken en, mensen en, uh, die het speciaal van morgenavond een kaartje Ja, nou ja Die zijn ja, niet dus, blij. Nee, die zijn niet blij. Inderdaad, ze gaan Federer wel zien. Um, maar niet tegen de tegenstander en in een officiële wedstrijd. Want zijn tegenstander van uh, morgenavond, Michael Juschny... die heeft opgegeven. Uh, daar was Federer ja, toch wel een beetje verbaasd over. Hij zei, nou ja, raar. Juschny heeft wel gewoon zijn partij uitgespeeld... en toen pas opgegeven. Um, dus Federer heeft een walk-over in zijn tweede ronde. Staat daardoor al in de derde ronde. Speelt daarin tegen Jarko Nimine. Die heeft inmiddels een tweede ronde partij al gespeeld. Het was een puzzelen voor Richard Kraaits ja, ja, wat doen we? We hebben toch kaartjes verkocht, ook op de donderdagavond, voor Roger Federer. Ja, ik vind eigenlijk dat hij daar niet zo heel veel rekening mee moet houden, Krijtschek, want het had ook zo kunnen zijn dat Federer er vanavond gewoon uit was gegaan. Ik bedoel, de zekerheid heb je niet, dat, dat je Federer morgenavond ziet. Um, hij heeft er nu voor gekozen om Federer op het centercourt een super tiebreak, dat is een, een, een tiebreak tot de tien punten te laten spelen, tegen Igor Seizling, zodat de mensen toch nog uh, Roger Federer in actie kunnen zien. Maar ja, het gaat nergens om, dus het is een veredelde training, een mooie sijeste van Federer richting Krajcek. Federer begrijpt natuurlijk ook wel dat de mensen morgenavond voor hem komen. Hij laat toch even zijn gezicht zien. Ja, het is beter iets dan niets. Dus, uh, het is beter ja. iets dan niets. Maar ja, goed, we zijn wel maar hier met, de, met, de, gewoon met een toernooi bezig. En wat ik zeg, ik bedoel, hij had vandaag ook kunnen verliezen. En dan hadden de mensen morgen Federer ook niet gehad. En wat had Krajcek dan gedaan? Had hij hem dan ook ja. even laten trainen? Dat had hij niet gedaan. Nee, hij moet ook een reden avond, toernooi niet op ophangen Federer, natuurlijk. Hè? Nee, dat moet ook helemaal niet. Want, want we hebben bijvoorbeeld ook nog Juan Martin Del Potro. Speelde vanmiddag een mooie partij. Misschien wel de mooiste partij uit de eerste ronde. Won van de Fransman Lodra in drie sets. Nou, Del Potro. En mag dan morgenavond om half acht spelen. We hebben, dat, daar had ik eigenlijk persoonlijk voor gekozen, alleen dat kwam misschien qua schema niet. Tweede ronde tussen Marcos Baghdatis en Thomas Berdy. Baghdadis is altijd een aantrekkelijke speler voor het publiek. Thomas Berdy, een speler uit uh, de top 10 van de wereld, uh, voormalig Wimbledon-finalist. Dat was ook een mooie half acht-partij geweest. Nou goed, daar heeft hij niks voor gekozen, niet voor gekozen. We hebben dus morgenavond Del Potro. En daarna komt dan nog de enige Nederlander in het toernooi, Jesse Houta Galum. Dat is de tweede avondpartij. Hij speelt tegen een Victor Trojtski morgenavond, dus de tweede avondpartij. Okay. Nou, de dubbel de dubbels nog, Robert, van vandaag of niet? Je bent Nederlands succes. Ik ben het toch. Er was ja, ja, wel Nederlands ja, ja, succes in de dubbel. En dat is, dat is toch wel aardig. Na de, ja, de matige en de teleurstellende dag van gisteren. Vandaag in de dubbel. Timo de Bakker en Robin Haase. Die speelden tegen een sterk Pools koppel. Uh, Marius Vierstenberg en Marcin Matkowski. Uh, die, die doen het goed. Kwartfinale Australië open onder meer. De, de, de nummers 12 van de wereld. En de Bakker en Haase wonnen keurig in twee sets. Dus in de dubbel zijn ze wel door. En datzelfde geldt voor Thomas Schorel en Igor Seisling. Zij speelden dan een super tiebreak. Dat, die is in plaats van een derde set. De Jarko Nimine en Viktor Troitsky. Nou, dat zijn uh, erkende singlespelers. In het dubbel kunnen ze wel aardig mee. Maar goed, dat is toch zeker voor Schorel die er vijf maanden uit is geweest met een schouderblessure. Ja, is dat een, een mooie overwinning. Dus twee Nederlandse uh, koppels door in het dubbelspel. Dus toch nog een beetje oranje boven ook uh, vandaag op deze derde dag. Die helemaal draaide om uh, de grote man Roger Federer. Oké, okay, dankjewel. Mark Brasser vanuit uh, Ahoy. Zometeen uh, gaan we nog even in Ahoy kijken. Maar dan uh, met name richting uh, de lijnrechters. Want die hebben ook hun eigen circuitje. Maar daarover zo dus meer. Eerst even naar Milan tegen Arsenal. Ik realiseer me net Ronald. Als ja. Arsenal er gewoon eentje in weet te prikken. Dan wordt de return in één keer uh, toch nog spannend. Uh, want dan hoeft het maar 2-0 te worden voor Arsenal thuis. Precies, dan is het te behappen. Dat is ook precies waar Arsenal nou op weg is. Ja, je kunt de dingen wel willen, maar uh, niet kunnen. En in die situatie verkeert Arsenal een beetje in San Siro na 69 minuten. Maar hebben ze kans gehad nou... überhaupt? Nou één, en dat is wat ik eigenlijk net wilde zeggen. Na 65 minuten eigenlijk de eerste serieuze kans voor Robin van Persie. Prima redding van Abiati. Aanval over de rechterkant. Weliswaar bij toeval. Via Thierry Henry kwam die bal bij van Persie. gebied iets aan de linkerkant. Hij nam hem in één keer met het rechterbeen. En dwong Abiati in elk geval tot een redding. Maar dat was de eerste redding die Abiati moest verrichten in deze wedstrijd. Ja, en dat, is, ja, dat geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen. Corner nu, overigens, van Milan. En een kans voor Slaatan Ibrahimovic. Die met de hakbal de bal naast de goal van Arsenal werkt. Maar ja, Arsenal moet inderdaad één goal maken. Dan maak je in elk geval die thuiswedstrijd nog een beetje interessant. Maar Arsenal is vanavond tot helemaal niets in staat vanaf minuut 1. Tot nou, waar we nu zitten, minuut 70, heeft het eigenlijk moeten toezien hoe het geen vuist kon maken. En Milan is na een goed en enerverend begin toch een beetje in de modus afwachting gaan voetballen. En heeft gecounterd en dat heeft wel wat resultaat opgeleverd. Ja, men hoeft niet meer zo nodig. Inmiddels is Boateng vervangen, maken van de eerste goal van de wedstrijd. En ook de allermooiste goal van de wedstrijd. Ambrosini is er voor hem ingekomen, een extra verdediger. Omdat Wenger inmiddels met drie spitsen voorin speelt. Met Oxlade-Chamberlain, 18 jaar gespitst met De oude Henry en met aanvoerder Robin van Persie. Om op die manier toch maar eens iets te creëren. En eens te kijken of je iets kunt uitrichten in de buurt van de 16 meter van Milan. Maar er wordt tot nu toe door de Italianen, de koploper ook van de Serie A zo bitter weinig weggegeven. Probeer het maar eens via die uh, Oxlade-Chamberlain aan de rechterkant van het veld. Moet weer even inhouden. Moet een uh, etage terug. Misschien een gelegenheid voor Arteta om op te bouwen. Speelt de bal uh, breed naar uh, Formale die mee inschuift. Die nu weer centraal achterin speelt bij uh, uh, Arsenal omdat de Mertensacker geblesseerd is. Veel blessures bij Arsenal al het hele jaar. En dus ook veel schuiven voor Arsene Wenger. Het is zoeken voor Arsenal. Zoeken in bij de kleine ruimtes die Milan toelaat. Kijken of men er doorheen kan komen. Nou, Thierry Henry met een bal. Vanaf de linkerkant bedoeld voor Van Persie. Maar even zo makkelijk weer verdedigd door Milan. Dat nu weer in de counter gaat met Slatan Ibrahimovic. Draait in de middencirkel van een man weg. Zoekt vervolgens de tweede op. En dan krijgt hij te maken met Song. Die maakt de overtreding. De kaart voor Song en dus weer tijdwinst en terreinwinst voor Milan... dat oppermachtig is tegen Arsenal tot nu toe in deze wedstrijd. Nog 29 minuten en Arsenal staat achter met 3-0 maar liefst tegen, tegen Milan. Tegen Milan, inderdaad, sorry. Uh, ook bij dit Champions League duel worden de uh, achterlijnen... met name bewaakt door lijnrechters. Bij tennis doen ze dat natuurlijk al uh, heel erg lang... Uh, de tennissers die in Ahoy in actie komen reizen de hele wereld over... dat weten, ze, dat weten we, maar niet alleen de spelers. Ook die scheidsrechters en lijnrechters die gaan uh, wereldwijd alle toernooien af. Voor hen is het bewaken van de lijn een vorm van topsport. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ze vormen een bekend geluid aan de tennisbaan. Te midden van de slagen, het gestuiten van de ballen... en het gekreun van de spelers... Bonk! Zo af en toe verheffen ze de stem Bonk! en doen luidkeels van zich spreken. Bonk! Bonk! Bonk! We zitten tennis te kijken vanaf de tv in de katacomben van Ahoy. Want dat is waar de lijnrechters en de scheidsrechters ook hun ruimte hebben... op het moment dat ze niet in actie komen. Frank Vrins is hier aanwezig. Als lijnrechter. Ik kijk even naar het tv-scherm hoor, daar zien we het veld liggen. Uh, waar zit u tijdens dit toernooi? Dat verschilt... Uh, meestal, moet ik eerlijk zeggen, bezet ik de baseline. Maar de lange lijn uh, is ook uh, geen onbekend terrein, laat ik zo zeggen. Uh. Want hoe werkt dat bij lijnrechters? Heb je dan een specialisme? De baseline bijvoorbeeld? 45. Geleidelijk aan ontwikkelt zich wel een, uh, een specialisme, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en hoe werkt zo'n specialisme? Dan heb je er een speciaal oog voor? Of een speciaal uh, zesde zintuig? Geleidelijk aan uh, voel je je meer op op je gemak op een bepaalde lijn. En voor mij is dat bijvoorbeeld de baseline. Want wat moet je daar eigenlijk voor kunnen? Ja, goed kijken zou je zeggen, maar zo simpel is het vast niet. Nou, zicht, zicht is wel waarneming. Zichtwaarneming is wel het belangrijkste... ...aspect van een lijnrechter. Ik denk toch dat we worden afgerekend op zicht. En je moet denk ik behoorlijk stressbestendig zijn... ...want die spelers kunnen ook nog wel eens uit hun slof schieten toch... ...als je het verkeerd ziet in hun ogen. Ja, maar daar, daar leer je dus in de loop van, van de tijd mee omgaan. En, en, en ja, kijk, de beste call is altijd de volgende call. Dus dat betekent... Dat, dat moet snel weg zijn, die, die, die, die teleurstelling, want het is op, op, op het moment dat je een fout maakt. En hier met Hokkai is het natuurlijk evident, het wordt meteen zichtbaar dat je een fout maakt. De volgende call, nogmaals, is de belangrijkste. Want? Want? U gaat nog wel eens naar het buitenland voor, voor dit werk als lijnrechter, maar ook als scheidsrechter. Waar komt u dan zo al? Uh, waar kom ik zo al? Ik ben in, uh, in Athene geweest uh, bij de Paralympics. Ik was in, uh, in Beijing, was ik, uh, ook bij de Paralympics. Ik kom ieder jaar uh, in Wimbledon, bij de qualifying. Want hoe werkt dat eigenlijk bij lijnrechters? Uh, moet je het verdienen om op Wimbledon te mogen lijnen, om het zo maar te zeggen? Ja, de, kijk, de eerste uitnodiging is de, de allerbelangrijkste. Want op momenten die dus uitgenodigd wordt... en dat gaat op basis van soms hele heldere uh, argumenten... om de eenvoudige reden dat er goede beoordelingen gehaald zijn in het verleden... dat is, dat, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En eenmaal er zijn, dan is natuurlijk de nieuwe uitdaging weer om daar het bewijs te leveren... dat je niet voor niks bent uitgenodigd. Want dan kan je ook wel weer doorgaan groeien van een kwalificatietoernooi naar een hoofdtoernooi bijvoorbeeld? Precies. Is dat ook wat u ambieert? Dat is uiteindelijk de ambitie natuurlijk om, om, door, om door te groeien en, en, en uiteindelijk ook eens een keer op het hoofdtoernooi aanwezig te zijn. Alhoewel er uh, voor mij veel uh, in die periode aan andere dingen te doen is. Ik, ik zit ook heel graag op de stoel, want uiteindelijk ben ik natuurlijk stoelschrijnsrichter en doe dit lijnwerk naast alles wat ik doe op de stoel. Wat zou nou voor u het ultieme zijn? Wat, zou, wat, zou, wat is uw droom? Nou, ik heb in, in arbitrage nu is er heel veel dromen meer. Ik, ik, als ik terugkijk en als ik ook nog zie wat er op het, op het lijstje staat voor het komend jaar... dan heb ik absoluut niet nie te klagen. Maar lijnrechten zijn een Wimbledon-finale of zo? Als ik, als ik heel eerlijk ben, nee, is dat nou niet echt waar ik zo vaak aan denk? En het, nee? nee? Of gewoon omdat het niet reëel is? Of? Nou, misschien is het ook wel niet reëel, nee. Je moet, uh, je moet ook reëel ja, kunnen, kunnen zijn. En ik heb, daar, heb ik, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Want? en en black and white America. Milan tegen Arsenal. Ronald van der Geer. Bal ligt op 11 meter. Van Chesney, de keeper van Arsenal na 79 minuten. Milan wat toch wel met 3-0 voor staat krijgt nu via dan Ibrahimovic de kans om de vierde van deze wedstrijd te maken. En dan die uh, return over twee weken, drie weken helemaal tot een uh, formaliteit te degraderen. Kijken of Ibrahimovic er ook in slaagt in deze wedstrijd te scoren. Ja, doet hij laag in de linkerhoek. Daar ligt Chesney ook wel in, de Poolse doelman. Maar die kan er uiteindelijk uh, niet meer aankomen. Wat gebeurde er voorafgaand aan deze penalty? Het was Arsenal dat uh, rondspeelde en uiteindelijk via uh, de middenvelder... Rosicki het uh, balverlies leed direct omschakelen via Pato of via uh, Robinho en Ibrahimovic. Nou, die twee speelden elkaar de bal toe. Uiteindelijk ging Ibrahimovic aan de linkerkant het strafschopgebied in. Probeerde om Giroud heen te komen. En Giroud pakte de aanvaller, de zweet van Milan, bij de handen. Ik zie nu overigens in de herhaling dat Chesney er wel bijna aan zit aan die, aan die penalty. Maar uiteindelijk dus tegen het gras Ibrahimovic nadat Giroud vastpakte. En Kassaij, de Ongaas scheidsrechter van vanavond, twijfelde geen moment en legde de bal op de stip. En zo is het dus een afstraffing aan het worden voor Arsenal. Het is inmiddels 4-0 in deze wedstrijd. Dat doen dus de vierde vanaf 11 meter na uh, 78 minuten gemaakt... door Slatan Ibrahimovic. Gaan we een treedje lager naar uh, de Nederlandse deelnemers in de Europa League. Laten we beginnen met PSV. Dat is afgereisd naar Turkije. Naar Trapzon, om precies te zijn. Morgen is het plaatselijke Trabzon spoor de tegenstander in de Europa League. Trainer Fred Rutte weet precies wat hij kan verwachten van de Turken. Nou ja, ik weet natuurlijk wel vrij veel. We ze, ik heb ze dan uh, een aantal dvd's gezien, van, uh, ook nog van voor de winterstop... Tegen in de Champions League, nou, dan, dan hebben ze een niveau uh, kunnen pakken waarbij ze zelfs Inter hebben kunnen verslaan uh, en maar één keer verloren. Nou, en, uh, en verder in de competitie zijn ze alleen maar gegroeid. Uh, ze hebben een hele slechte start gehad. Ze hebben na de winterstop hebben ze eigenlijk een hele goede serie neergezet. Uh, thuis zijn ze heel moeilijk uh, te verslaan. En dat heeft te maken met uh, ja, dat is een vrij trouwe aanhang. En, uh, ja. Dat is een hele mooie atmosfeer om, uh, om daarin te spelen. Hoe staat het met jouw team? Hoe is het bijvoorbeeld met uh, Wijnolde? Ja, ik heb net met Dini even gesproken. En, uh, ja, ik geef niet, nog niet het gevoel dat hij echt, uh, echt het gevoel heeft van ik ben top, top, top. Ja. En, uh, en als je in dit soort wedstrijden, ja, dan moet je wel top, top, top zijn. Maar misschien is vroeg wel anders. Dan, uh, ja, als je nou kijkt naar het kampioenschap, je staat er heel goed voor. Komt die Europa League niet een beetje ongelegen? Nee, voor mij niet. Kijk, uh, ik denk als supporter, maar ook als trainer zijnde. Kijk, je kan uh, diverse filosofieën kun je erop loslaten en, uh, en ideeën. Maar dit is weer een wedstrijd die staat op zich. En, uh, dan wil je gewoon die volgende ronde wil je halen. En uh, natuurlijk, uh, straks als we in de beslissende fase zitten... en we komen heel ver in, in Europa... dan kan het wel eens zijn dat je een keuze moet maken. Gelukkig sta ik nu nog niet voor die keuzes. Tot slot, Nederlands uh, elftal, oranje... Uh, Voorstelling bekend bekendgemaakt. Vier PSVers: Lens, Wijnaldum, Strootman en Pieters. Verbaas je dat? Nee, wij zijn de koppel op. Dan verbaas je mij niet dat wij. Uh... Dat wij spelers leveren voor het aftal. dat Aftal. Ik denk dat dat heel normaal is. De, maar, maar Pieters heeft al een tijd niet gespeeld. Nee, dat, dat is het enige wat je zegt. van, maar ja, Pieters is wel uh, zeg maar de topkandidaat om, uh, om Vleugeldeel te spelen in het Nederlands Aftal. En uh, die moet dan straks uh, het Europese goud uh, brengen. Hè? <laughs> maar uh, ja, die is nog niet, nog niet fit. Die jongen heeft nog niet gespeeld. Die aanstaande maandag gaat hij met jong, uh, jong PSV spelen. Een uur op advies van, uh, van de medische staf. Nou, en dan is, dan is het traject eigenlijk dat hij uh, die week erop weer een wedstrijd pakt. En dan uh, misschien nog een hele wedstrijd. En uh, zo, uh, zo bouwen wij dat op. Wat verwacht je morgen? Uh, ja, ik denk dat wij uh, heel lang uh, de bal zullen moeten uh, kunnen houden. En ik verwacht een tegenstander dat uh, ja, zeer temperamentvol. Ja, in dit soort landen, ja, die spelen met hun hart. En uh, daar zit heel veel vuur in... En, uh, ja, heel veel Leuk, ja, Op zich is het heel prachtig. En als je, als je daar doorheen kunt spelen. en je kan, dan, uh, je kan de rust bewaren in het team. Ja, dan zie ik, uh, zie ik uh, morgen wel mogelijkheden. Ja. Fred Rutte was dat. PSV tegen Trap zonder spoor morgen. Dan FC Twente, dat is in Roemenië. waar de Twente speelt tegen Steua Boekarest. Het zijn uh, winters uh, bijna barre omstandigheden daar. Uh, Bas Stigler is er ook. Bas, kijk eens even om je heen. want ik heb begrepen dat je op straat staat. met een jas aan, hoop ik. Zeg eens wat je ziet. Nou, wat ik voel allereerst is dat het heel koud is. Het wordt hier vannacht, geloof ik, min 18. Uh, en wat ik om me heen zie, is uh, hoopjes sneeuw. En uh, behoorlijke grote hopen sneeuw. En als je heel goed kijkt en je steekt je hand door die hopen sneeuw, dan blijkt daar een auto onder te staan. <laughs> Zoveel heeft het hier gesneeuwd dat echt auto's, maar ook huizen in de omgeving van Boekarest, werkelijk letterlijk zijn ingesneeuwd. Er is hier in de afgelopen 5, 6 dagen anderhalve meter sneeuw gevallen. Kortom, uh, nou ja, kijk, in de stad lost het probleem zich op... omdat daar geveegd wordt en straten en hoofdroutes worden vrijgemaakt. Maar op het platteland is het echt werkelijk een chaos. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. En, en, en in die chaos moet er dan gevoetbald gaan worden. Hoe is dat veld dan uh, schoon gebleven? Nou, dat veld is redelijk goed. Want het is uh, een speelt morgen in een gloednieuw stadion. Het nationale, het nationale stadion, dat is... Eigenlijk was net een paar maanden geleden opgeleverd. Daar ligt dus veldverwarming. Uh, bovendien hebben ze dat veld afgedekt met doeken. Uh, daar hebben ze uh, gisteren met 300 mensen de sneeuw van afgeschept. Want ja, die sneeuw valt daar natuurlijk toch ook op. Um, dat zijn er 300 mensen geweest onder wie 150 gevangenen. Want dat kan in landen als Roemenië natuurlijk ook wat makkelijk. Want die haal je hun cel uit en je zegt, goh, we hebben een klusje. En nee zeggen heeft dan niet zo heel veel zin. Um, dus dat hebben ze eraf geschept. En dat veld zag er, naar de te kijken, zag er eigenlijk nog best redelijk uit. Uh, nogmaals, in combinatie met de veldverwarming, denk ik dat dat morgen nog wel redelijk bespeelbaar is. Ja, en, en Twente heeft natuurlijk ervaring met het spelen uh, in kou en op slechte velden. Gezien het verleden en gezien de situatie in Nederland van niet zo gek lang geleden. Nee, exact. Uh, Twente heeft uh, vorig jaar een uh, duel gespeeld in Moskou tegen Rubin Kazan. Ook met omstandigheden. Toen was dat kunstgras, want dat was in het Loesdiki-stadion. Maar ook toen was het min 15, officieel net niet. Maar eigenlijk was het min 18. Dus dat weten ze wel een beetje hoe dat gaat. Ze hebben bovendien al een keer in de behoorlijke kou ook hier in Roemenië gespeeld, tegen Stiawa. Ja. Wat, wat, wat, wat kunnen we verwachten van Twente? Ja, goed. Misschien is het voor Trent ook wel goed geweest dat ze die afgelopen vrijdag die wedstrijd tegen Heracles verloren hebben. En dat ze toen eigenlijk in de grote fase van de wedstrijd niet goed hebben gespeeld. En behoorlijk veel steken hebben laten vallen. En dat ze een coach, McLaren, hebben die zei... Ik heb vanavond heel veel over mijn team geleerd. Dat bedoelde hij natuurlijk een beetje cynisch, omdat het niet goed was. Um, daar kan je als ploeg ook wel weer van leren. Omdat je weet dat je te makkelijk doelpunten weggeeft. Want dat is wel wat Trent in dat duel gedaan heeft. Um, in feite is het leeuwendeel van het elftal wel fit, behalve dan Tindali en Landzaat die in Nederland zijn achtergebleven. En wat heel snel is, is dat Desley Verhoek, die natuurlijk nieuw is gekomen bij Trente en dacht eindelijk zijn debuut te kunnen gaan maken morgen, toch nog te veel last heeft van zijn enkel. En die is er dus ook niet bij. Mm. Um, maar zeg maar van het basiselftal wat er de laatste uh, tijd gestaan heeft, dat is eigenlijk gewoon beschikbaar. Ja, en dan uh, gaan we even luisteren naar Wout Brahma. Met name over het feit dat Twente moet uitkijken bij Steaua en de ploeg vooral niet moet onderschatten. Ik heb het zelf meegemaakt. In zulke wedstrijden weet je gewoon dat elke fout echt heel hard afgestraft wordt. En, en dan ben je ook heel erg alert op. Dus ja, als je in Europa speelt... leer je misschien wel twee keer zo hard als in de competitie. En daarbij komt dat Twente en Steaua elkaar al kennen van een eerdere ontmoeting. Dat was in 2009. En toen was Brahma er ook al bij. Ja, het lijkt wel aardig op twee jaar geleden, moet ik zeggen... Ook nog het veld, dus de voor de helft bespeelbaar. Dus ja, het hetzelfde hotel, dezelfde rit gemaakt. Weer langs een mooie paleis gekomen, dus ja, de dingen zijn allemaal hetzelfde. Wout Bramen over toen. En dan nog even de verrassing, uh, Bas Stigler. Ola John in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Heb je hem gesproken? Heb je gehoord wat hij ervan vindt? Nee, officieel hadden we. de persdienst van hebben een beetje uit de wind. Dan krijgen we pas morgen na de wedstrijd te spreken. Nou, uh, hebben we allemaal onze nummer, dus we bellen hem, we hebben hem... Hij was vooral echt heel verrast dat hij uh, werd opgeroepen... want hij had met heel veel dingen rekening gehouden, maar daar nog niet mee. Dus dat is wel echt een, een, een zeer grote, aangename verrassing voor hem. Uh, gezien de ontwikkeling die hij doormaakt... je hoort dan als je sportjournalist uh, bent, te zeggen stormachtige ontwikkeling. Dat is een prachtig cliché, maar hij is nu heel snel eigenlijk van uh, een onbekende voetballer geworden... tot iemand die echt van, nou ja, wedstrijden beslist en een fantastische aangever is... vind ik het eerlijk gezegd niet zo gek dat hij een, uh, een kans krijgt. Want voor mij waar ik natuurlijk weet dat hij juist op de vleugels... met Elia, die bij Juventus weinig speelt... met Robben, die vaak geblesseerd is. Gewoon, ja, uh, risico loopt dat het straks allemaal tegenvalt. Dus dan kun je met John, maar ook met Narsing bijvoorbeeld... weten wat mensen achter de hand hebben. Ja, duidelijk. Goed, Bas, uh, dankjewel. we weer naar binnen, want het is uh, veel te koud buiten. Tot uh, morgenavond. Ja, min 17.00. Dankjewel. Ja, dag. I'm so never looking back rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but a brand new friend for your life talking and you can win if you want. Had dat eerder vanavond over uh, al die mensen die voor donderdagavond een kaartje hadden gekocht. was Roger verder te zien bij uh, ABN AMRO. Die zult maar als Arsenal fan een kaartje hebben gekocht voor de return tegen AC Milan, Ronald van der Geer. En dan denk je, daar heb ik toch helemaal geen zin meer in. En dan proberen we dat kwijt te raken. Ik denk dat je geld toe moet geven. Ik denk dat niemand meer zin heeft om uh, naar die return te gaan. Ja, hoe anders uh, is het allemaal dan uh, bijvoorbeeld drie jaar geleden toen uh, Arsenal in dit stadion met twee... Uh, of uh, hier met 0-0 gelijk speelde en uiteindelijk in eigen huis met 2-0 won. Uh, het is 4-0 voor alle duidelijkheid voor Milan tegen Arsenal. Zit inmiddels in de extra tijd. Ik denk nog een seconde of veertig en dan is het echt over. Die Leidensweg voor uh, Arsenal probeert het nog wel met een balletje voor de goal vanaf de linkerkant. Bedoeld voor uh, Rosiski. Maar uh, Abiati zit er uh, keurig tussen. Ja, Van Persie heeft het nog wel twee keer geprobeerd hoor. Een rollertje en een kopbal, maar steeds uh, eten het eindstation van uh, de acties van de aanvoerder van uh, Arsenal, Robin van Persie, Abiati. Ja, en dan is uh, Milan in omschakeling dodelijk geweest. En in de tweede helft met name natuurlijk nog die goal van Ibrahimovic vanaf 11 meter. Dat was een uh, counterpuur sang. Pato wordt nog weggestuurd, de vervanger van Robinho. Gaat hij het nog erger maken? Nee, doet hij niet. Hij schiet. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. Hij schiet op de vuisten van Chesney. En dan staat Ibrahimovic erbij. Hij had mij aangespeeld en dan had ik die vijfde wel gemaakt. Maar het is uh, goed zo, vindt uh, Kassai, vindt iedereen. En dat vindt met name natuurlijk iedereen die AC Milan een uh, warm hart toedraagt. Uh, Want het was een uh, eenzijdige wedstrijd. Kat en muis vanavond in San Siro 4-0. Twee keer Robinho, één keer Boateng en één keer uh, Ibrahimovic. Een formaliteit over een paar weken. Vul dat maar in hoor. Milan, kwartfinale Champions League. Goed, ja de return is over drie weken. Dan uh, weer terug naar de Europa League. AZ treft morgen in de Europa League de Belgische tegenstander Anderlecht. Dat wordt een wedstrijd tussen de koplopers uit de Eredivisie... en de Eerste Klasse, want zo heet de Eredivisie in België. Een krachtmeting tussen de traditionele topclub... en de opkomende provincieclub. Voor de Belgen is het duidelijk, Anderlecht moet winnen. AZ mag winnen. Trainer Gert-Jan van Beek. Ja, wij willen heel graag winnen, dat klopt. En ik denk ook als je kijkt naar de historie... Uh, dat uh, dat uh, Anderlecht inderdaad de favoriet is voor deze wedstrijd. Maar uh, ja, ook favoriete ons. Je bent daar geweest bij Ander, je hebt ze gezien. Of wat voor ploeg is het? Nou, ik heb het liever over mij ploeg. Ik heb niet zo graag over de tegenstander. Nou, wat moet je doen om Anderlecht uh, te kloppen? Nou ja, ik denk uh, dat als wij in staat zijn om ons uh, niveau te halen. En vaak halen wij een hoger niveau in topwedstrijden. Um, dan zijn we toch schijnbaar net even wat meer uh, gefocust. En uh, ja, dat, dan, dan denk ik dat we hier thuis zeker een goede uitgangspositie kunnen creëren. En jullie zijn thuis? Ongeslagen, hè? Ja, al, dat was ik in de krant al een jaar lang. Klopt. Wat is het verschil? Is het zo groot als uit en thuis? Ja, ik denk niet dat je dat veel belangrijker moet maken. Ik denk dat de meeste clubs thuis meer punten halen als uit. En, uh, en uh, het is niet zo dat wij een... een uh, uh, dat we thuis uh, dat we uit niet presteren. Hè? Want we hebben uh, net na de winterstop nog uitgewonnen bij Ajax. Nou, dat is ook geen kinderachtige tegenstander. Uh, dus wat dat betreft uh, is het niet zo raar dat, uh, dat we thuis meer punten hebben gehaald als uit. Je speelt al wekenlang met hetzelfde elftal. Is dit in staat ook de volgende ronde te halen? Ja, leuk is dat. Dat is, dat is niet zo. Well, uh, Dirk is er weer in. Uh, we zijn weer begonnen na de winterstop met Etje. Charlie is erin gekomen, dus het wisselt nog wel eens. Ik doe vaak een boer op naar. dus we hebben wel wat meer mogelijkheden en dat is denk ik ook de verdienste van de totale ploeg, dat we zo hoog staan, dat je ook op een gegeven moment dat je gaat wisselen en moet wisselen, dat je niet het niveau heel erg ver terugzakt. Jullie fitheid wordt alom geprezen, Er zijn de collega's van jou die klagen steen en been over het drukke programma. Jouw naam staat daar niet tussen. Nee, want je hebt je als doelstelling Europees halen En dan heb je als, als ambitie overwinteren. Ja, dan moet je ook niet zeuren dat je nou door de weeks wedstrijden speelt. Dat is alleen maar mooi. Vind je het, het gezeur? Dat men klaagt over het overladen programma dat ten koste gaat van de topclubs? Nee. Ja, ik, ik, in die zin dat ik het gezeur vind, dat ik, ik er niet over zeur. Want ik vind het hartstikke mooi. Je wilt graag zo lang mogelijk midweeks ook spelen? Ja, dat betekent dat het goed doet. Ben je groot genoeg van selectie om op alle fronten mee te blijven doen tot bitrijde? Ik denk als jij uh, goed uh, kijkt naar, uh, naar de belasting van spelers, uh, uh, dat, jij, uh, dat je in staat moet zijn om als, als, uh, als jonge sporter, als topsporter om, om dat programma aan te kunnen. Uh, het meeste waar ik tegen aan heb is nog die interland die je af en toe tussendoor krijgt. Hè? Eind van deze maand krijg je weer ook zo'n belachelijke vriendschappelijke interland. Nou oh ja, daar, daar, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ik denk, oh, waar, waarom doen we dat nou? We hebben straks die EK eraan. En dan moet je ze ook al in, in het begin afslaan. Daar begrijp ik helemaal niks van. Zeg je dan tegen spelers van, ga maar niet? Nee, dat zeg ik niet. Nee, want het is altijd een eer om voor je, voor je land gevraagd te worden. En uh, spelers vinden het ook altijd even, vinden het mooi. Het is toch een eer om, om gekozen te worden, dus dat doe ik niet. Maar het is wel, als je kijkt naar de kalender, is het, vind ik een rare planning. Je hebt er altijd wel één bij die de hele wereld over moeten, of twee zelfs? Ja, nee, dat, de, die hebben gelukkig wel uh, de tegenwoordigheid van geest dat uh, die landen vaak toch, omdat ze heel veel uh, Europeanen in, in de selectie hebben, uh, als ze al speelden, dat ze in Europa spelen. Ja. En anders valt er wel heel goed overleg, zeker als het een vriesschappelijk uh, duel is, om eventueel uh, dat zo'n duel aan zich voorbij te laten gaan. Heb je met de KNVB over deze Interland, je doet op de uh, Interland tegen Engeland op 29 februari, is daar overleg met jullie als coaches over geweest? Nee. Dus je moet het maar accepteren? Ja. De FIFA die maakt een internationaal kalender. En maakt, de bonden maken daar geen gebruik van. Uh, ik denk meer vanuit commerciële overwegingen, Want ze kunnen er wel geld aan verdienen. Aspartieve overwegingen, Maar fijn, dat zij zo. En ze dan elke keer weer hopen dat iedereen maar heel heils terugkomt? Ja, zeker in zo'n vriesschappelijke wedstrijd. Ja. Dat was Gert-Jan Verbeek tegen collega Rob Fleur. En dan Ajax, dat heeft morgen de schier onmogelijke opgave om het Manchester United lastig te maken. De Engelse topclub hoort eigenlijk thuis in de Champions League... maar werd daarin verrassend uitgeschakeld... en is nu dus veroordeeld tot de Europa League. Verslaggever Ragnar Niemeijer zag vanavond... dat Manchester een hoop bekende namen thuis heeft achtergelaten. De sterren van Manchester United trainden vanavond in de Amsterdam Arena. Maar voltallig mag je de Engelse ploeg niet noemen. Michael Owen, Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Patrice Evra en Ryan Giggs zijn allemaal niet van de partij. Helaas, zegt manager Alex Ferguson in de bomvolle perszaal van de Arena. No, I think got it wrong. Maar het gerucht dat er spelers in Manchester zijn achtergebleven omdat de Engelsen toch wel winnen van Ajax, wil Ferguson graag ontkrachten. Giggs en Berbertov zijn geblesseerd en Evra heeft een hectisch weekend achter de rug en heeft rust gekregen. Maar buiten het feit dat Smalling er nog altijd niet is, is dit de sterkste ploeg die we hebben. Manchester United en Ajax naderen introductie overbodig. Maar voor de zekerheid toch maar even vragen aan Ajax-trainer Frank de Boer wie de favoriet is. Een grapje natuurlijk van de boer, de financiële achterstand op een club als Manchester de United is zo groot dat het een oneerlijke strijd is. Nou, je mag ook realistisch zijn natuurlijk. De verschillen in de begroting zijn natuurlijk immens. De tv-rechter daar, is daar het grote verschil in meestal. Maar ja, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in onze spelers en in onze jeugd. En uiteindelijk ja, hoop je daar een goede mix mee te vinden. Dat je... Ja, bij tijd en wijle kan verrassen in, in Europa. En ik denk dat dat ons doel moet zijn. En, ja, we moeten gewoon heel duidelijk zien dat, dat het niet elk jaar zal gebeuren. En de, je weet als je één zo goed jaar hebt, dat er daarna, uh, waarschijnlijk vier of vijf spelers uh, vertrokken zijn uh, na die grote... Uh... Teams in het buitenland. Vraag is dan natuurlijk hoe je zo'n sterke tegenstander bestrijdt. Bijvoorbeeld met of zonder Dimitri Boulikin. De Russische spits mocht afgelopen weekend eindelijk weer eens in de basis beginnen en scoorde prompt. Toch twijfelt de boer of hij wel durft te starten met Boulikin. Wat je normaal ziet bij Engelse ploegen is dat. Uh, zijn natuurlijk vaak grote statische verdedigers hebben die het heerlijk vinden om tegen dit soort spelers te spelen. Vandaar dat ik daar misschien mijn vraagtekens bij gezet heb. Dus het kan ook gewoon zijn wat je zegt, we hebben 2-0 gewonnen en dat we met dezelfde opstelling spelen. Ja, dat betreft, ben je wat van gedachten veranderd misschien dan? Nee, maar het blijft mij wel. Mijn mening blijft nog wel steeds hetzelfde. We zullen zien wie er staat morgen. Do you feel if you're playing as well as you are now earlier in the season you may still be in the champions league because you've hit more of a peak now juventus having won every european competition would that in, in the history of manchester united be significant can you tell me something about the role of uh, rene mertenstein your head coach How important is he for the team? Alex Ferguson ondertussen zit op zijn praatstoel en neemt ruim de tijd. Welcome to the pre-match press conference. Can we have your questions on the match please? Thank you. Wil je toch weten hoe Ferguson tegen die financiële ongelijkheid in het internationale topvoetbal aankijkt? Hij praat als geboren schot onder meer... over de recent opgedoken tekorten... bij voormalig grootmacht Glasgow Rangers. Dat is moeilijk te beantwoorden. Ik ben verrast over het nieuws bij de Rangers. Wat betreft de rest van Europa... denk ik dat de meeste clubs hun boontjes zelf wel kunnen doppen. Voor de rest moeten wij gewoon heel veel respect hebben... voor onze tegenstanders. Dat heb je ook gezien aan het kleinere FC Basel... in de Champions League. Wat betreft Ajax, ik heb heel veel respect... voor die club. And, uh, respect Terug dan naar Manchester United en nog even langs bij Wayne Rooney, die ook in de perszaal aanwezig is. Eigenlijk speelt de topspits in de Europa League onder zijn niveau, net als heel United trouwens, want de club hoort natuurlijk in de Champions League. Heeft hij eigenlijk wel zin in de Europa League, het onderdeurtje van het Europese voetbal? Als je naar de wedstrijd van morgen kijkt en naar de helftallen, weet je, iedere training motiveert. En als het voor duizenden mensen is en je speelt in een vol stadion, dan wil je gewoon goed voor de dag komen. You know, doe jezelf proud en doe je team proud. So, um, we'll be definitely going out to, to try and win the game. Wayne Rooney was dat in de bijdrage van Ragnar Niemeyer. Ajax mist morgen, overigens Theo Jansen. De middenvelder zit uh, niet in de selectie, omdat hij kampt met een lease blessure. Na enkele maanden afwezigheid is Nicolaas Boylensen wel weer fit. Of die in de basis staat, dat wilde Frank de Boer vanmiddag nog niet zeggen. Bijna tien voor elf. Vandaag is bekend geworden dat de eerste Nederlandse vrouw op de Olympische Winterspelen. Gratia Schimmelpenning van der Ooijen afgelopen zondag op 99-jarige leeftijd is overleden. Schimmelpenning nam in 1936 deel aan de winterspelen van garmisch partenkirchen waar alpine skiën voor het eerst op het programma stond. Opmerkelijk was dat Schimmelpenning in een rok de afdaling maakte. Ik had dat geleerd van die van me, die, die uit... Uh... Duitsland kwam, Zuid-Duitsland, waar ze allemaal in rokken skieden. Die rokken hadden natuurlijk brietsjes eronder. En dat was dat allemaal wat goed in elkaar. Maar ik vond het erg prettig in de slalom. Dus ik vond het erg prettig dat gevoel. En de Engelsen, die waren gekleed in van die hele wije fladderbroeken. En dat vond ik vreselijk lelijk. En ik vond altijd dat je er toch goed uit moest blijven zien... wat je ook deed, tenminste wat je zelf prettig vond. Dus alles wat skiën was, slalom en slalom... Een apvaart waar ik niet dacht potverdrie. Dit is eng. Hier kun je kunt geweldige smakken maken. Dan had ik plaatsvol. Ja, de winterspelen van 1936 die vonden plaats in Duitsland. Duitsland van het uh, Nationaal Socialisme. Maar Penning heeft nooit overwogen om niet deel te nemen. Ik leefde in een sportwereld. En in het algemeen geloof ik dat ik zeggen kan dat het pas veel later in Holland is doorgedrongen, wat er allemaal voorging onder het Nazi regime. In 1936, in, in, in ieder geval, was dat bij mij niet doorgedrongen, maar bij de meeste Hollanders niet. Dus daar heb ik nooit aan gedacht. Het feit dat je de Olympische Spelen uh, kon bereiken en dat je in de eerste groep was en uh, uh, zou worden geplaatst, daar ging het alleen om. Ik was een jonge skier en had geen idee wat uh, in Duitsland uh, gebeurde in de politiek. Schimmelpennink werd ook als eerste vrouwbestuurslid... van de Internationale Ski-Federatie. En mede dankzij haar werd de reuzenslalom... een officieel onderdeel van het alpine skiën. De Nederlandse skivereniging benoemde Schimmelpennink in 1997 tot erelid. Dan het nieuws dat veroorzaakte een, een schokgolf in het Britse voetbal. Het gaat dan over Glasgow Rangers. Dat heeft de faillissement aangevraagd en staat nu onder curatele. Door financieel wanbeleid heeft de club een schuld van tientallen miljoenen inmiddels opgebouwd. De bekende druppel was toen de Belastingdienst met een naheffing kwam van 10 miljoen. Glasgow Rangers heeft gewoon geen geld meer. Correspondent Arjen van der Horst. Een groot spandoek hing vandaag voor het stadion van Glasgow Rangers. Mr. White, we want answers. Meneer de eigenaar, wij willen antwoorden. Want hoe kon het zo ver komen met een van de bekendste namen van het Britse voetbal? 140 jaar of history. Just start again. nu Bijna anderhalve eeuw bestaan de Rangers al. En nu moeten we weer van voren aan beginnen. People in there have made decisions, bad decisions. We need to know what's happening in this club. De clubleiding heeft slechte beslissingen genomen en wij willen weten wat er aan de hand is, zegt deze fan. Een antwoord, of beter gezegd een poging tot een antwoord, kwam gisteren van de eigenaar. Today, uh, radius, about, het ondercuratelen stellen van de club was de beste manier om het voorbestaan van de Rangers veilig te stellen, zegt de eigenaar. Maar aanwezige fans waren het daar duidelijk niet mee eens. De aanvraag voor het faillissement komt dan ook hard aan bij de fans. Op de televisie zagen we grote Schotse mannen huilen. Een beeld dat je niet zo snel ziet. Het is een beeld dat je niet zo snel ziet. Yeah, het is een vernedering is het voor al die fans en gezinnen die elke week naar de wedstrijden van de Rangers gaan. De club die 54 landtitels behaalde dreigt nu ten onder te gaan aan een miljoenenschuld. De curator probeert nog hoop te geven. De administratieperiode, het moeilijk voor alle zal de club geven om club te door de Rangers onder curatelen te stellen, kan de club nog een doorstart maken. De eerste prioriteit is dan ook de eerste wedstrijd van de Rangers komende zaterdag. Ze doen hun best die door te laten gaan. Als de stap, de maar helemaal zeker is dat niet. Schotse voetbalclubs betalen mee aan de politiekosten. Maar er is geen geld meer bij de Rangers. Het is bijna ondenkbaar dat een grote naam als Glasgow Rangers zal verdwijnen, maar helemaal uitsluiten valt het ook weer niet you to talk to, no one to serve, if I leave the ball to, you write the word, but I missed the volume, what'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself, now that I'm here and, and you're going. En wat I Do. Dit is het einde van NOS Langs de Lijn. Morgen om 7 uur zijn we terug. Wat een mooie affiches hebben we dan? Ajax Manchester United. En AZ Anderlecht. dan om 5 over 9, Steelwa Boekarest 20. En on Spoor PSV. Je bent uitgenodigd morgen om 7 uur. Zometeen voor het eerst op Radio 1 uit. Van harte welkom. Twan Huis in het Oog. Goedenavond. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur de Europa League. Ajax Manchester United. Met een aardige beweging in het schasopgebied in gaat vanaf de linkerkant die schiet. AZ Handerlecht. Die alleen op de doelman afgaat Dit moet een worden. Ja, natuurlijk nee. Hij schuift de naast. En om 9 uur Steel aan Boekarest. Nee, het is hem. Oh, wat een gehaald van de schitterende golf. En trapspoor PSV. Oh, doel, de Europa League. Morgen vanaf 7 uur Radio 1. Het nieuws van alle kanten.